dat ik hier weer mag staan. Dat de Heer mij in vertrouwen heeft genomen om het woord te mogen spreken. Als u, hier, als u hier nu zit... dan moet u nu denken dat u alles zal verstaan en begrijpen... en alles mee mag nemen naar huis van wat u gehoord hebt. Het is zo... wanneer u op een verjaardag komt of naar een bruiloft... en is u ziet daar een hele prachtige mooie taart... drie, vier hoog, vier lagen... Dan moet u niet denken dat u allemaal krijgt, maar u krijgt maar een stukje ervan. Soms maar zo'n klein stukje. En u gaat u vandaag ook weer krijgen. Het is mooi als u ze helemaal op kan, maar dat gaat dus gewoon niet lukken. Sommige mensen hebben al zoveel opgegeten en hebben dan maar net dat kleine stukje nodig die u hoort. U moet ook geloven dat de woorden die gesproken worden, niet mijn woorden zijn, maar dat die woorden van God komen. Ik heb echt heel veel geleerd in die laatste dagen dat ik hier niet heb gestaan. Van dit jaar is dit de eerste keer dat ik hier mag staan. Maar ik heb wel in die tussentijd heel veel mogen leren van andere, van andere mensen. Soms maar één woord. Ik heb dertien weken heb ik hier gestaan op woensdagavond om een beetje te helpen. En eigenlijk zat ik achter in de hoek om gewoon mee te luisteren wat er allemaal geleerd mag worden, wat, wat verteld mag worden... En ik geniet er enorm veel van. Heb ik daar wat van geleerd? Ja, zo'n klein beetje maar. Niet zoveel. Na die dertien weken, toen was het nog een, een, een stukje verlengd met drie, met drie lessen. Ik was ook hier en dat was de was het was afgelopen zondag. Ik wist echt niet waar ik, zou, waar ik zou, mo zou moeten komen. Waarvoor? Dat weet ik niet. Het ging, er gingen lessen over het christelijk leven. Dus Louis die gaat, vond het wel leuk. Gaan we even kijken wat er allemaal te leren is, maar het was een heerlijke, heerlijke dag het was op zondagmiddag voor, voor veel mensen natuurlijk niet iedereen heeft de tijd voor maar ik ben er gegaan, ik ben gekomen hier en eigenlijk heb ik maar één woord geleerd van een man die zoveel weet man en vrouw trouwens, jij ja, is strijker een geweldige kerel echt waar, en weet u wat ik geleerd heb, dat hij zegt je neemt geen vrouw je krijgt een vrouw. Dat was het. Dat was het. Dat is alles wat ik van hem heb mogen leren. Je neemt geen vrouw. Je krijgt een vrouw. Ga er maar mee naar huis. Denk er maar eens even over na. Uh, dat, dat verwerk je niet in drie weken. Echt niet waar. Want de woorden die niet gesproken zijn. Dat zijn, dat zijn woorden die belangrijker zijn voor u en voor mij. Heel belangrijk. Dus wat u vandaag zal horen... ...zal allicht wel iets zijn om voor te gaan in het christelijke leven. Al, al, als ik, voordat ik hiermee ga beginnen... ...dan moet u weten waarom wij eigenlijk hier op aarde zijn. Waarom wij zoveel problemen hebben. Wij zijn namelijk los van God door de zonde. De mens heeft gezondigd En dan zijn wij onrein geworden... En omdat we onrein zijn geworden, kunnen we niet meer eens zijn met God. Dat is het hele grote probleem van de mens die los, die los van God is gekomen. Het thema van vandaag is ook... Jezus of Yeshua kennen zoals hij is. Het is, het is, het is zo moeilijk, omdat heel veel mensen Yeshua kennen... Zoals ze denken dat hij is. Dat is ons grote probleem. Als we ons eigen christen noemen. Ik weet dat ik in, de, in het verleden. Joshua heeft leren kennen als dit beertje. Zo wordt bijna iedereen geboren. En dan krijgen ze een beertje. Zo loopt mijn klein dochtertje ook met een beertje. Ach, wat een lief beertje. Het is altijd een beetje zoenen, een beetje aaien. Het is ook zacht, hè? Het is een heel lief beertje. Beertje neem je overal mee naartoe. Altijd. Want het is zo lief. Ja? Echt een lief beertje. Beertje mag je niet vergeten. Als je gaat slapen, dan komt een beertje naast het kindje. Ja? En dan zingen we misschien nog een liedje en dan gaat het kindje slapen. Nou, als ze de, de, de vinger in de, in de mond hebt, dan hebben ze toch dat beertje in de hand. Want dat beertje was toch wel iets van wat, wat, wat lief is, wat zacht is. Het gaat net zo lang door totdat je wat groter wordt en dat je door papa en mama naar de dierentuin gebracht wordt. En je komt daar een echte beer tegen. Ah, er komt een heel groot bord. Dat je er echt niet te dichtbij in de buurt mag komen. Aan het hekje bedoel ik. Er staat nog een heel flinke sloot. Hij sting enorm. En hij lijkt er niet op. Hij lijkt er helemaal niet op, op, de, op dat beertje. Daarom ook dus eigenlijk het woord spreken over hem kennen zoals hij is. Onze vader in de hemel, die hebt het volk willen redden en hij beloofde een volk, Israël dat is een belofte die hij gedaan heeft maar het volk wil dus niet helemaal luisteren naar wat er gezegd wordt dus kon hij daar ook niet inbrengen we kunnen ook zomaar niet wat we noemen naar de hemel gaan en dan niet de inburgingcursus volgen zo kom je dus gewoon niet binnen. We moeten dus opgevoed worden. Als je los van God bent, dan doe je gewoon alles wat je denkt wat goed is in je leven. Maar het kan ook zo zijn dat we denken, ach mijn leven is waardeloos. Laten we Jezus aannemen en hij knapt alles wel op voor mij. Want zo ben ik een christen geworden. Jezus gaat het voor mij, voor mij helemaal in orde maken. Als ik hem centraal sta in mijn huis, dan komt het met mijn huis en met mij en de hele gezin, komt het gewoon helemaal in orde. Zo ben ik tot bekering gekomen. Met die vooruitzichten. En Jezus als een hele lieve teddybeer. Echt waar. Maar ik kom helaas hele andere dingen tegen in het woord van God. En dat wil ik met jullie delen. Is hij wel die Teddybeer die we kennen? Wat heeft hij beloofd? Heeft hij beloftes gedaan? Heeft hij beloftes gemaakt? Het is heel belangrijk dat wij hem dus echt wel kennen. Dat we weten, weten wie die is. Ik wil eigenlijk iemand vragen, misschien Jacob. Kan je even naar voren komen Jacco. Als ik, die, als ik jou nou vraag hè, in drie woorden, maar ook vier woorden, wie is die man die daar zit? Ja, uh, Wim, Wim uh, voorganger, ja. Uh, uh, uh, gezellig iemand, kan uh, leuk letsen. Ja. Uh, komt zo over. Ja, hmm. ik ben nog vier de... ja, <laughs> woorden bij. maar Mooi, <laughs> ja. Wil er iemand nog iemand anders nog reageren hier? Van deze kant misschien. Zoon van God, ja? Nog meer? Weet u? Vriendelijkheid, hij is vriendelijk, oké. Okay. Nou, <laughs> ja, ja ik, ik heb nog niks gezegd, hè? Maar oké, okay. van Yeshua van, van zeggen we precies hetzelfde, hè? Hij is lief, hij is aardig. En hij zorgt gewoon voor je leven. Dat komt gewoon allemaal in orde. Maar waar is die eigenlijk voor gekomen? Laten we daar maar eens mee beginnen. Waar is die eigenlijk voor gekomen? Wat zegt u? Huis is Israël. Huis is Israël, daar is die voor gekomen. Nou, laten we maar eens even naar Matthäus gaan. Mattheüs 1. Matthäus 1, vers 21. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven... ...want hij, Yeshua, is het die zijn volk zal, zal redden van hun zonden. Daar is Yeshua voor gekomen. De mens moet gered worden van zijn zonden. Met de zonde kunnen we niet tot hem komen... Dat ja, wij komen, dat gaat gewoon niet. Want wij zijn onrein. Want als het anders mogelijk was geweest... dan waren we bij de vader gebleven. Het kan niet anders. Zijn zoon... die moest de zonde van de mens weghalen. Daar is hij voor gekomen. Toen ik christen ben geworden... de eerste jaar... was ik helemaal... Geen mens om te genieten. Want mijn gedachte ging namelijk zo. Ik heb een vader in de hemel. En hij stuurt zijn zoon naar deze wereld. En die gaat weer terug naar de vader toe. En hij laat, hij laat alle mensen hier op deze wereld zitten. Met een bri briesende leeuw. Die hem achtervolgt. Zo, zo had ik dus eigenlijk het beeld van God in mij. Wat is dat nou voor een God? Als hij weet dat er een brullende leeuw op deze aarde is. En hij gaat dan weer terug naar de hemel toe. En hij laat ons hier achter. Maar is dat ook wel zo? Nee, dat doet geen vader. Zo'n vader doet dat dus niet. Er is geen vader die op die manier zijn kinderen behandelt. Absoluut niet. Ik heb het dus over een vader. Een echte vader die zorgt voor zijn kinderen. En als dat niet het geval is, dan is die geen vader. Een vader is niet iemand die een kind verwekt, maar die daarvoor zorgt. Dat maakt een vader. Dat geldt ook voor een moeder. De mensen die mij kennen, die hebben dit wel eerder gehoord. Ik hamer dit extra door, omdat het bij mij ook wel iets heeft afgespeeld in het verleden. Daarom weet ik het eigenlijk zo goed. Maar hij is teruggegaan naar de hemel... Maar hij heeft ons niet zomaar als we een wees achtergelaten op deze aarde. Maar wat heeft hij dan aan ons gegeven? De heilige geest hoor ik hier zeggen. De heilige geest. En ik hoor van Ed 570 keer het woordje shalom in de Bijbel. Wat bij ons met vrede vertaald wordt. En rust vertaald wordt. Als je gaat vragen van wat het eigenlijk betekent, het shalom. Ik heb echt mijn oren, zeker al enkele jaren, zo open gehouden van wat betekent nou eigenlijk echt, dan weet niemand het. Want het betekent zoveel, dat we te pas en te onpas dat woord gebruiken. Maar shalom is ons beloof. En die shalom... Die is er gisteren, die shalom is er vandaag en die shalom die is er morgen ook. En die gaat altijd met je mee. Mijn collega's die zeggen van Louis, zou je dit een dagje vrij nemen? Geniet een beetje van je leven, zegt hij. Maar niet alleen, maar zij zeggen dat, maar zeggen er zoveel mensen om me heen. Je moet ze een beetje vrijnemen. Zometeen is het zover dat je denkt: van ik ga nu genieten van mijn leven, dan ga je dood. Want dat zijn zoveel mensen die zo denken zoals jij dus gewoon denkt. Weet u, broeder en zuster? Ik ben in twintig jaar één keer ziek geweest. Als jij, om de, als jij in een jaar niet twee of drie keer ziek bent geweest. Daarbij geen echte Nederlander. Ben, ik ben In twintig jaar heb ik drie dagen in het ziekenhuis gelegen voor nierstenen. Maar de mensen maken zich ongerust. Want ik moet een beetje meer vrij nemen. Maar dat is zo goed voor jou. Ik ben niet eens meer bang voor de dood. Ik ben niet eens meer bang voor de dood. Maar mijn kracht is namelijk dat ik er altijd ben. Je bent er altijd. Zij hebben een weekend gehad of zij hebben vakantie gehad. Ze komen terug en Louis is er weer. Hij is altijd eerder als iedereen. Dat zijn mijn krachten. Die heeft God mij gegeven. Ik zeg nou, als ik dadelijk er niet meer ben. Ik zeg, dan weet ik ook al de tekst van mijn, mijn steen. Oh, hoe mag dat dan luiden? Nou, ik verzint het de plekken. Hij die er altijd was. Die is er niet meer. Die is er niet meer. Hij is niet naar de hemel gevaren. Maar hij is hier. En dan mogen ze de datum bepalen. Weet u waarom? Omdat we hebben, na dit leven hebben we nog een leven. En die is nog veel beter dan dit leven. Maar dit leven is nog niet zo bedoeld of ellendig. Dit leven is heel erg mooi. Zo mooi. Alleen wij zijn er nog niet helemaal achter gekomen. Wat het betekent. Het shalom. We moeten de shalom kennen. Maar wij missen soms een stukje. We zijn er bijna en dan missen we weer. Dan dwalen we weer een beetje af. Maar dat deden vroeger het volk Israël ook. Toen Yeshua op deze aarde wandelt. Want toen hij Jeruzalem binnenwandelt, Toen dachten ze dat ze bevrijd zullen worden van die Romeinen. Want daar hadden ze heel veel last van. Maar het is helemaal niet waar. Daar was hij niet voor gekomen. Helemaal niet. Hij is niet daarvoor gekomen. Hij is gekomen om een koninkrijk in de hemel te stichten, in onze geest. Wij zitten hier op aarde, maar wij zijn van het koninkrijk der hemelen. In de geest leef je in het de koninkrijk der hemelen. Jozef die zat in de put, fysiek, maar zijn geest zit in de hemelen. Ook toen hij in de gevangenis zat, al die jaren, toen zat hij ook in de hemelen. Hij is niet van deze aarde. Hij maakt niks in orde voor ons. Hij heeft ons de shalom gegeven. Ja, Yeshua, een geweldige man, een hele lieve man. Ik heb hem tegen zijn moeder horen spreken. Het was niet zo lief. Het was niet van die mooie woorden die hij tegen zijn moeder sprak. Het was hard, verre van lief. Tegen het volk Israël zegt hij: Adder gebloed, wit gekalkte graven. Hoe bedoelt u? Welke Yeshua hebben we dan eigenlijk over? We hebben we over de teddybeer? Hij was niet zo lief. Het valt wel mee. Zijn discipelen moesten de vader begraven. Wat zegt hij dan? Laat de doden hun doden begraven. Maar gij, volg mij. Dat doen wij niet hier. Als iemand zijn vader moet begraven, dan gaat hij zijn vader begraven. Maar wie is hij eigenlijk wel, die Yeshua? Is die vrede komen brengen op deze aarde? Kom, laten we een stukje lezen. Matthäus 10. Ik heb voor een hele lange tijd, toen ik Paulus niet meer begreep... toen ben ik maar gewoon naar de evangelieën toegegaan om hem beter te begrijpen. Om alleen maar op zijn eigen mond te horen wat hij eigenlijk wel beloofd heeft... en wat hij niet gedaan heeft. Matthäus 10, vers 34. En dan zegt hij, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. En tussen een dochter en haar moeder. En tussen de schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden worden. En dan zegt hij hier. Nog iets beneden, maar dat zal ik maar niet voorlezen. Ik heb een hele bekende Hebreeën horen spreken voor de televisie. Die Jezus van jullie, hij had beter niet kunnen zijn. Want hij heeft enorm veel verwarring, verwarring in Israël gebracht. Ik beleid die man niet. Ik begreep hem niet, maar ik begreep hem toen niet, maar nu wel. Hij heeft inderdaad verwarring gebracht. Maar als er verwarring in uw leven komt, in uw hart komt, dan zit u op de goede weg. Prijs de Heer. Die verwarring moet er zijn. Maar waar is die dan voor gekomen? Oh, de Bijbel spreekt zijn eigen tegen. Oh, ik heb nog een mooie tekst voor u. Johannes 14. vers 27 vrede laat ik u dit zegt Yeshua hè? vrede laat ik u mijn vrede geef ik u niet gelijk de wereld die, die geef geef ik u uw hart wordt er niet on, onroerd of verzaagd. dus hij zegt ik geef je de shalom ik geef je de rust aan de andere kant zegt hij ik ben er niet voor gekomen hoe zit het dan? Is het nog wel zo? Of is het niet zo? Broeders en zusters. Als we nou komen Dat dit boek. Een geestelijk boek is. Dan zijn we nog en op de goede weg. We moeten oren hebben. En ogen hebben. Om te zien en te horen. Geestelijke oren. Dat is heel belangrijk. Om hem te kunnen verstaan. Om hem te kunnen volgen. Dus hij heeft dus. Wel beloof om ons rust te geven. Maar wat is die rust dan eigenlijk? Dat is in alle omstandigheden. Zoals de psalm zegt, al ga ik naar een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Hij is altijd bij ons. Hij zal ons nimmer verlaten, maar dat heeft hij gezegd. En hoe doet hij dat? Door de geest die in mij woont. Je kijkt dus niet meer naar mij, maar naar de Geest die hierin woont. Kijk, als je zegt van, nou, broeder Verdouw is voorganger van de gemeente Immanuel, doe je hem tekort. Want wat hij is, is wat in hem is. Dat is hij. Zo ook van mij. Veel mensen kunnen heel veel over me, over me spreken en zeggen van hetgeen die ze van me zien, maar de werkelijke ik die zit hier binnen. De werkelijke Louis zit in zijn hart en daarbij zijn doen en laten, want daar kan je het aanzien wat hierin zit. Dus hij heeft dus wel beloofd om ons rust te geven. En het is heel mooi om te weten dat hij dat gegeven heeft onder alle omstandigheden. Dus ik weet niet hoe die omstandigheden van u is, maar hij is er altijd om u rust te geven. Om u de shalom te geven die hij beloofd heeft. Ik ga u niet alles geven, maar ik wil toch, omdat we laat begonnen zijn, wil ik toch met dat stukje beginnen waar het eigenlijk wel om gaat. Ik wil u, met, u, met u gaan naar Matthäus 25. Wat we lezen is niet altijd wat het is, broeders en zusters. Je hebt echt geestelijke oren en ogen nodig om dat te begrijpen voor wat er staat. Matthäus 25 en dan zal ik maar beginnen vanaf vers 31. Wanneer de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem... Dan zal hij plaatsnemen op de troon zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden. Zoals de herder, de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand. En de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hem die aan zijn rechterhand zijn zeggen. Kom gij gezegendens mijn vaders. Be Beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Van de wereld af. Want ik heb honger geleden. En gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden. En gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling ge geweest. En gij hebt mij gehuisvest. Naak en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. En ik ben in de gevangenis geweest en gij zei tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem beantwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en hebben wij u gehuisvest? Of naak en hebben wij u gekleed? Wanneer hebben we u ziek in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit, een van deze mijn minste broeders, gedaan hebt, gij, hebt gij het mij gedaan. De volgende tekst mogen u zelf lezen thuis. Wat staat er hier eigenlijk op? Wat, wat, wat, wat zegt hij hier nou eigenlijk? Hij heeft dus niet over de schapen. Hij heeft niet over de bokken. Hij heeft dus over ons. Hij heeft hier dus over de mensen. Hij heeft hier dus ook niet over eten en drinken en in de gevangenis bezoeken. Helemaal niet. Ik wil u een voorbeeld geven. Dit voorbeeld geef ik alleen maar zodat u het zal weten... De voorbeelden die Yeshua geeft in, deze, in zijn woord, zijn namelijk voorbeelden op dat u het niet zal weten. Dat is dus een heel groot verschil. Maar als u het weet, zegt hij, dan kan je, je bekeren en dan kan hij jou genezen. Dus al die verhalen die u hier ziet, heeft hij dus niet altijd gedaan om ons te helpen. Ik ga u een voorbeeld nemen. Ik heb van de week zondag heb ik hier gezeten in de lange tafel met wel 15 man, 20 man, 17 man. Gezellig gegeten, Israëli's geweldig, wat kent zij heerlijk koken. Ik zat naast Janet en Janet zat ook nog naast drie lieve zustertjes, die ik dus eigenlijk 13 weken heb gezien. 13 weken was ze altijd, ieder woensdagavond of om de week, om hier te luisteren, om te leren. En dat zijn, geen, dat zijn niet drie domme meisjes, niet tromme dames. Dat zijn echt intelligente mensen die de Bijbel door en door kennen. En ik heb Jeannette horen spreken met die, met die dame naast haar. En op een gegeven moment loopt ze klem. Toen zegt ze, dat kan je beter aan Louis vragen. Dus Jeannette zat ertussen en ik sprak met die dame nou echt waar Ik ben, ik, het, het, het verste afstand die ik ben geweest is Abelasserdam deze mensen zijn in Kenia geweest die hebben overal het werk van de heer gedaan wie ben ik dan wie ben ik dan om de mensen te corrigeren maar toch is dat heel belangrijk want iedereen deze mensen zijn hongerig ze zijn hongerig, ze hebben dorst, ze zijn naak. Het is te veel om op te noemen. Maar deze teksten passen daar gewoon bij. Hoewel ze alles doen. Alles doen. Als je dus kijkt naar de openbaring. Ja, en het verhaal van Laodicea. Gij zegt naak. Deze mensen zijn naak. Ze zijn hongerig naar de waarheid. En ik heb ze geprobeerd uit te leggen. Ja, maar uiteindelijk is het toch de genade waar we gered worden. Dat woord wordt eigenlijk misbruik. Als ze broeder Verdauw voor ze had, had hij had, had gezegd van dus mogen we door het rode licht rijden. Ik heb dat dus niet gezegd. Ik heb dus op, de, op een gegeven moment heb ik dus de teksten erbij gehaald. Er zijn er maar drie dingen nodig. De verstikte, niet eten. En wat aan de afgoden. En voor de rest heb je groen licht. Je mag gaan en staan waar je wil. Ik heb deze lieve mensen proberen wijs te maken. Ik zeg, kijk, zo staat het namelijk geschreven. Ik heb een paar dingen benadrukt. Maar ga naar huis. En bid tot de vader. Ik zeg, want als je bidt om hem te zoeken. Ik zeg, zal hij de deur voor je openmaken. Dan mag je bij hem binnenkomen. Als je echt van plan bent om binnen te komen als die deur open gaat. Anders blijft die deur dus gewoon dicht. Maar deze mensen die hebben dertien weken hun best gedaan om te leren. En ze zijn bereid om nog drie weken achter elkaar te komen hierheen. Om, om toch meer te weten te komen van onze vader in de hemel. En nu komt namelijk de deskundige man die leiding gaf. Ik heb een vraagje. Ze zeggen: Kom maar, wat wil je weten? En eigenlijk heeft hij niet gegeven wat ze nodig hadden, ze hebben het woord niet gebruikt, terwijl ze het wel weten. Als u iets weet wat de anderen moet weten... moet u het woord spreken, uitspreken. Je moet het zeggen. Wij zijn soms veel te soft. Wij zijn soms veel te bang. Ik hoor nog mensen zeggen van... Oh, als hij maar niet dit of dat zegt. Oh, je moet het juist spreken. Je moet het juist zeggen. Want dat is wat ze nodig hebben. Het woord van God. Het moet een verwarring inkomen in je hart... Anders komt het nooit goed. Als Anke tegen mij niet het woord had gezegd van... Louis, dat vindt God dus niet goed. Dan was het nooit goed gekomen met mij. Ik dacht dat het wel kan zo'n beeldje zo... een beetje afstoffen en gewoon lekker op de bergmeubel plaatsen. Ik aanbid hem toch niet? Dat is van mijn oma geweest, die heb ik gekregen. Ja, natuurlijk, het is een beetje een boeddhaatje... maar oké, okay, doet er toch niks mee... Maar onze vader in de hemel, die vindt dat niet goed. Toen drong het pas tot me door. Dat is een hardnekkige hoor, die blijven, die blijven maar doorgaan. Maar je moet doorgaan soms, je moet het zeggen. Maar dat zegt deze man zegt, van, je moet het niet opdringen. Want als je op gaat dringen, dan lopen ze weg. Ja, maar als je ze bij elkaar houdt, dan heb je dadelijk wat te verantwoorden bij onze vader Jaweh. Van wat heb je nou gedaan? Ik was naak. Je hebt me geen witte klederen gegeven. Ik had honger en dorst naar het woord, naar de waarheid. En je hebt me niets gegeven. Het gaat hier niet over eten en drinken. Er zijn heel veel gemeentes die hebben, die hebben gewoon... Een, een hele toko van allerlei goederen... wat de mensen nodig hebben binnen de gemeente. Dat is echt waar. Kan, wat heb je nodig? Meubels? Bedden? Een kringloopwinkel binnen een gemeente. Dat is niet gek. Het is goed bedacht. Maar het is totaal verre van christelijk zijn. Je kan iedereen wel een ei op zijn bol geven... maar zo werkt dat gewoon niet. Want weet je wat het is... De mensen die wel rechtuit praten, die wel rechtuit spreken zoals de Heer het gesproken hebt, die zijn de gebeten hond. Ja, die zijn de gebeten hond, maar dat is helemaal niet goed. Die mensen gaan verloren. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. De woorden die je niet gesproken hebt, die je had moeten spreken, daar zal God verantwoordelijk, verantwoording nemen bij je als die komt. Want hij heeft je gaves gegeven, je hebt je talent gegeven. En wat heb je gedaan? Je hebt het in de grond gedood. Je hebt er niets mee gedaan. Je moet het spreken, je moet het zeggen. En de mensen moeten maar zelf weten wat ze ermee doen. En dan kunnen we soms wel een bepaalde manier geven om te zeggen. En dat kan het wel weer zijn. Maar Yeshua was niet zo'n persoon. Dat was hij niet. Oh, maar, Yeshua, uh, ze hebben geen wijn meer. Nou, vrouw, wat heb ik met jou te maken? Dat is nog niet mijn tijd. Hij was niet zo vriendelijk, hij was niet zo'n vriendelijke man. Echt niet. En toch zit er iets in hem, die we misschien over het hoofd hebben gezien. Kom maar, laten we naar Matthäus 11. We kunnen heel veel leren van hem. Vorige week hebben we namelijk van Van Verdao iets mogen leren. Dat het motief belangrijk is. Kaaien en Abel, die offeren allebei een offer aan vader Jahwe. Maar de, motief, de motieven die verschillen van beide. En daar gaat het namelijk om. Dat moeten we echt goed begrijpen. Het motief van mij om hem te aanbidden is dat het met mij en met mijn gezin en met alles wat om me heen is in orde komt. Dat was mijn motief. Heerlijk een kind van God te zijn. Er zijn mensen die hebben God, Yahweh, Jezus, Yeshua. Die naam hebben ze nooit gehoord. Dat gaat gewoon goed met hen. als mijn zoon morgen tegen mij zegt van papa ik ga, ik ga ik ga christen worden dan zal ik tegen hem zeggen op eer van mijn woord weet je dat wel zeker weet je dat wel zeker weet je wat het gaat kosten en als hij overal amen op zegt dan zeg ik hartelijk welkom en anders moet je het gewoon niet doen en broeders en zusters, dit is gewoon Bijbels. Als je een toren wil bouwen, moet je weten wat het gaat kosten. Mattheüs 11. Vers 25. Tot die tijden hief Jezus aan en zeide. Ik dank u vader, heer des hemels en de aarde. Dat gij deze dingen voor, wij voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Doch aan kindertjes geopenbaard. Vader moet het openbaren. Anders komt het dus gewoon nooit goed. Want je kan wel gissen wat er staat. Maar het is niet wat hij zegt. Ja vader, want zo is het. Zo is, zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En wie de zoon het wil openbaren. Pas op. Kom tot mij, zegt hij. In de Statenvertaling staat, kom herwaarts, herwaarts tot mij. Dus iemand die al geweest is. Allen, die vermoeid en belast zijn. Al deze mensen die depressief zijn, die, moeilijk, die moeilijkheden hebben... die kunnen allemaal tot hem komen en dan zegt hij... ik zal je rust geven, neem mijn juk op en leer van mij... Hij belooft dus hier wel weer de shalom. Hij nodig iedereen uit. Hij nodig iedereen uit. Want, zegt hij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat heeft hij ons beloofd toen hij ging. Dus je kunt soms in de put zitten... Maar hij geeft ons shalom in die put. En ook als je er weer uitkomt. Maar je moet ook niet in die put blijven zitten. Je moet er vechten om eruit te komen. Die shalom is heel belangrijk voor mij. Toen ik wist wat het betekent. Als we leven naar zijn wil, zullen we die shalom ervaren. En zolang we dat nog niet ervaren hebben, zullen we altijd blijven janken en huilen als we in de problemen zijn. Oh, dat doe ik nog steeds. Ik doe het nog wel eens. Echt waar. Minder als voorheen. Ik heb zelf dat probleem ook. Maar, vader, ja, wij hebben me zoveel kracht gegeven, zoveel kracht gegeven. Anders had ik hier dus gewoon niet gestaan. Want mijn problemen waren gewoon groter geworden dan tien jaar geleden. Maar ik heb de shalom die hij mij beloofd heeft, heb ik mogen ontvangen. Door genade. Niet omdat ik goede werken heb gedaan, maar dat is echt zuiver door genade die God mij gegeven heeft. Dus de shalom voor gisteren, vandaag en voor morgen... Tot alle eeuwigheid zullen we van hem mogen ontvangen. Dat is de rust die je dus hebt. In al je problemen. Zie die put dan gewoon als een probleem die je hebt. Weet u, onze problemen zijn verschillen. Sommige zijn groter. Maar dat is voor God. Geen probleem te groot. Er is geen probleem voor hem te groot. Want hij is groter als alles wat er ook maar is. Dat is shalom. Dat is rust en vrede. Niet alleen maar vrede als er geen problemen zijn. Juist wanneer er problemen zijn. Moet je de shalom in je hebben. Opdat je die problemen aan kan. Weet u, ik ga altijd als een leeuw erop. Als er een probleem is, dan ga ik er tegenaan. Soms moet je er helemaal niks aan doen. Soms moet je maar eens even afwachten. Dan gaat het vuurtje wel weer Uit. Want hier moet je dus gewoon niet tegen vechten. maar hij is veel te sterk. Dan moet je maar een beetje schijnbewegingen maken. Weet u, als hij dadelijk moe wordt, dan blaas je hem weg. Misschien moet je dat wel zo doen. Ik weet het niet wat voor, wat voor tegenstanders we te maken hebben. Zijn soms hele grote, soms hele kleine. En soms hoef je alleen maar dit te doen. En het gaat voorbij. Maar als je de geest van God niet hebt. Als je die shalom in je rust, als je die niet in je hart hebt, dan ga je bij ieder dingetje ontploffen. Je kan. Ik spreek over mezelf. Zo zat ik in elkaar. Maar daarmee los je je problemen niet op. Je lost daar niets meer op. Soms denk je: van, Nou, dit, dit, dit, dit gaat dus gewoon niet goed. En daarom zijn er mensen die zeggen: van, Nou, ik scheid er nu maar mee uit met dat leven, omdat ze het niet meer zien zitten. Maar onze vader heeft dus zijn zoon naar ons toe gestuurd. Opdat we de shalom mogen hebben totdat hij terugkomt. Amen.